Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, Speel bewust. AWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammers. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar AWB.nl/slash autoverkopen. AWB /auto ANWB en gaan. Wauw! Vitaminedeals bij Eto's. Zoals heel veel Lucovitaal-grootverpakkingen met 60% korting. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen zie verpakking. Mooi van etos. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur. Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het is nog steeds niet beter met de hoeveelheid schadelijke chemische stoffen in het water. Volgens de Algemene Rekenkamer, die 15 stoffen onderzocht... was de situatie bij 9 onveranderd en bij 3 verslechterd... als je kijkt naar de laatste 14 jaar. Zo halen we de Europese norm voor volgend jaar niet, zeggen de onderzoekers. Buitenlandse Zaken hoopt zo snel mogelijk alle duizenden Nederlanders thuis te brengen... die vastzitten in het Midden-Oosten... Wanneer precies valt niet te zeggen. Het moet volgens het ministerie in ieder geval veilig gebeuren. Bijna 100 gestrande Nederlanders zijn inmiddels weer herenigd met hun familie. Hun evacuatievlucht landde vanochtend op Schiphol. Op een provinciale weg in Twente zijn vanochtend twee doden gevallen bij een zwaar ongeluk. De slachtoffers zaten in een auto die bij Delden van de weg raakte. Op een foto is te zien dat het autovrak op zijn zij tegen een boom aan ligt... Wie de overleden mensen zijn, is nog niet duidelijk. En iets heel anders dan voor voetbalfans in Nijmegen. is het vanochtend juist heel lekker wakker worden. NEC bereikte gisteravond de finale van de KNVB Beker. door in eigen huis PSV te verslaan. De sfeer in Nijmegen nou, was na de wedstrijd een beetje zo. Oh, it's the We gaan weer naar de het werd 3-2. PSV-trainer Peter Bos gaf de tegenstander nadien nog een mooi compliment. Hij zei: Ik ben boos op NEC omdat ze zo goed hebben gespeeld. Het weer nog droog met veel zon, voor 13 tot 17 graden. In het noordwesten blijft het wel wat koeler. Uh, ja, dankjewel, Marijke. Yeah. En het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er zeven minuten langer over. En de A59 Ossonzeel bij Waspik. Daar staat een auto met pech. En daarom bedraagt de vertraging daar 19 minuten. Goedemorgen. Goud van oud in de startblokken met zometeen Michael Jackson... en Nathalie in Broeklia. Oh, ja, kom maar. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl. Van zzp'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl. Maar liefst 39% van de mannen worstelt met mentale problemen. Met de actie Samen voor kwetsbaarheid... doorbreken de Keukenkampioen Divisie en de Vriendenloterij-eredivisie... dit weekend het taboe rond mentale gezondheid. Durf te delen. Ga naar samenvoorkwetsbaarheid.nl Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan.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 Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier.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 Was right. I should have seen just what was there and not some holy light. Jay, love to Veronica. Join the club, Veronica. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. Tear up my reputation Manipulate my decisions Baby, there's nothing, there's nothing holding me back There's nothing holding me back There's nothing holding me back She says that she's never afraid Just picture everybody naked She really doesn't like to wait Not really into hesitation Pose me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 Baby, there's nothing holding me back You take me places that tear up my reputation Manipulate my decisions nothing holding me back in Goud van alles. De Stop 520 Actieweek. Ah, misschien heb jij vandaag wel een heel chille woensdag, hè, waarin je even 10 minuten over hebt om lekker te relaxen. Ik zou zeggen, gebruik die tijd dan om jouw hoopgevende liedje door te geven via radioveronica.nl. Dat is heel simpel, hè? gewoon via de website dus van Veronica. En misschien krijgt jouw muzikale suggestie dan een mooie plek in onze Stop 520. De lijst die wij binnenkort gaan uitzenden in samenwerking met War Child, omdat 520 miljoen kinderen wereldwijd opgroeien in oorlog. En dat is toch een duizelingwekkend getal. Daar kan je toch niks bij voorstellen. Rick, goeiemorgen. Goeiemorgen, Marissa. Kan jij er iets bij voorstellen? Nee. Eigenlijk niet, maar goed, wij zitten hier dan ook aan totale veiligheid, hè? Het is een totaal nou, andere wereld dan, hè? Echt? ja. Ja, jeetje. Wij hebben met z'n allen het geluk dat wij hier op mogen groeien... waar het nu, nou ja, nog rustig is. In ieder geval, waar het nu rustig is, je weet het nooit in deze onrustige wereld natuurlijk. Maar er zijn dat dus 520 is. miljoen kinderen voor wie dat heel anders is. Jij hebt een, uh, een dag vrij, je bent uh, de badkamer aan het schilderen... en ik waardeer het echt enorm dat je even tijd vrijmaakt... om live in de show te komen... om jouw suggestie door te geven voor onze top 520. Dat was Queen met The Miracle. En waarom die? Nou, er zit een stukje tekst in. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg toepasselijk voor deze situatie. Vertel. Dat was namelijk... Uh, the one thing we're all waiting for... Is peace the earth. And an end to war. An end to war, it's a miracle. Ja, oh, wauw. Ja, precies. Ja, en ja. als je dan doorgaat naar het tweede couplet... dat stuk, dat past er ook heel goed bij. Oh, heb je dat ook bij de hand toevallig? Of weet je het uit eigenlijk... Jazeker. Wauw, Ja, zeker. Wauw, Ik had even de geopend. Oh. <laughs> Vertel. Wel, dat was... Uh... If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle. Ach, nou inderdaad. Ongelooflijk, yeah. hè? Hoe zo'n liedje uit de ethisch dan toch gewoon nu nog steeds zo toepasselijk is. Uh, Rick, dankjewel. Yeah, Ik ga hem voor je draaien. Ja, heel goed. Heel mooi. Dankjewel. En een fijne dag, hè. Yeah, ja, ook. Bye. Dankjewel. Every drop of rain that falls in desert. Says it Creations great and strong Twee. Mm -hmm. Decor van Goud van oud De enige plek op de Nederlandse radio waar je ochtend een gouden randje krijgt. Cool in the game nu, dit is Celebration. Als ik deze hoor, moet ik dus altijd denken aan uh, Russ, weet je wel, van Friends. Dan uh, gaat zijn zus Monica trouwen met uh, Chandler... en dan doet hij dit liedje op een doedelzak... omdat hij denkt dat Chandler schatse roots heeft. Echt elke keer als ik cool in the gang een celebration hoor... dan moet ik daar weer aan denken. Je bent bij Veronica met zometeen een uh, instrumentaal eerbetoon... aan het kind van Robert Miles.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 Het is net half elf geweest. Tof dat je luistert naar Radio Veronica. Ik heb voor jou uh, van Flitsmeister de verkeersinformatie. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oudijk, 10 minuten vertraging. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij hardingsveld gieserdam dat doe je er 13 minuten langer over. En tenslotte de A37 Knoop in Holsloot-Meppen. Bij de grens met Duitsland, dat doe je er 6 minuten langer over. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot met donderdag vanaf 2 uur. En? Nu. Marisa. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. tussen de schreeuwende kinderen, dat hij dacht... nou, weet je wat, ik maak een liedje over kinderen... maar dan wel instrumentaal, zodat je ze niet hoort. Robert Miles met Children bij Veronica. Een flinke portie gaat oud en je ochtendhumeur verdwijnt als sneeuw voor de zon. In de line-up share zo meteen: If I Could Turn Back Time naar de script... and Will I Am...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 Veronica Wat een goede nummersman dat nee, niet te geloven man. Radio Veronica. Ja, ik ben heel blij mee. De beste muziek aller tijden. If I could turn back time. If I could find a way. I take back those words that'll hurt you. And you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know. Said the things I said. Fries like a knife it can cut deep inside. Met vlag en wimpel geslaagd voor de blaastest. Stevie Wonder en zijn eerbetoon aan jazzheld Duke Ellington. Sir Duke in Goud van Oud met je ochtendvlieg voorbij hier in het gevoel van Robbie Williams. Come and hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. This road I've been given. Didn't talk to God and he just left set by plans My head speaks a language I don't understand.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 myself to death That's why I keep on running Before I de ringtone van Hans Klok, Steve Miller en Abra Cadabra hier bij Radio Veronica, waar je zometeen deze ethisch classic hoort. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door postcode loterij Miljoenenjacht. Veronica. De snelpakkers van KPN zijn er weer...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 Sun FM. You are my sunny day. I love you. I want you to Met de stay. nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? M-line element deal. Nu tot 1500 euro korting op geselecteerde M-line element bedden en direct leverbaar. Ga naar de slaapspecialist bij jou in de buurt of kijk op mline.nl. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. En voordeel. Aldi. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, in zwaar afgeprijsd. En Aldi, vraag je: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: Ik ben onderweg? Dacht ik al.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 Dus ook tijdens de trekking van 10 maart met een mega jackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Plus. Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand voor je weet maar nooit. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop, weet wat te doen. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen, met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink...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 De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Hey, de koffie, jongens. Koffie, jongen. Beste product van het jaar. En dat proef je. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone.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 In Rotterdam-Zuid is een politieactie gehouden. Agenten vielen meerdere panden binnen. Zes mensen zijn opgepakt. verder zijn er auto's, een pistool en veel cash in beslag genomen. De actie was onderdeel van een onderzoek naar ondermijning. Dus dat crimineel geld via een legaal bedrijf in de maatschappij wordt gepompt. De oorlog in het Midden-Oosten is voor Nederlanders straks misschien pijnlijk voelbaar in de portemonnee, zeggen economen van de Rabobank. Het kan in het ongunstigste geval zomaar dat benzine straks 3 euro per liter kost en je 400 euro per maand kwijt bent aan energie. En het herstel gaat zeker tot na volgend jaar duren, denken ze. De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijk ongeluk... op een provinciale weg in Twente. Bij Delden raakte een auto van de weg en botste tegen een boom. De man en vrouw die erin zaten overleefden de klap niet. Wie het zijn is nog niet bekend. De weg is nog dicht voor onderzoek. En KLM is tevreden over de eerste evacuatievlucht... van bijna 100 Nederlanders die vastzaten in het Midden-Oosten. Het toestel vertrok vanaf Oman, een land waar nog KLM normaal nooit op vliegt... en dus moest bijvoorbeeld de paspoortcontrole met de hand worden gedaan... Dat kostte veel tijd, maar alles ging goed, zegt KLM. Veronica weer tenslotte. Op veel plekken is er zon en het wordt 13 tot 17 graden vandaag. Joost, mag ik je hartelijk bedanken? Zeker. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dan op Radio Veronica, verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem Oberhuizen bij Oudijk vindt uiteraard weer zijn grenscontrole plaats. De vertraging bedraagt uh, 10 minuten en de A15.